Dit is deze week in tablets, aflevering 44, opgenomen op maandag 23 juli 2012. Ciao. Ciao. Dat klinkt uh, droevig. Ja, het komt omdat ik dus dit is dus de tweede poging dat we begonnen met deze podcast, Alleen net uh, klapte Skype eruit. Ja. En zo net had ik natuurlijk een hele een hele mooie intro. Elma in het Italiaans, drie weken lang voorbereid. Perfecte uitspraak. Sabrina kwam nog apart zeggen hoe goed ik dat had gedaan. <laughs> en daar is nu, nu, nu geen bewijs van. Nee, maar je kan het er altijd nog in plakken. Je hebt het opgenomen. Ja, ik heb het al met de kwijk op uh, weggegooid. <laughs> ah, jammer. Nee, ja, ik, ik denk dat Skype uh, geen zin in heeft vandaag. Omdat hier in Italië, in tegenstelling tot Nederland, volgens mij uh, slecht weer is. Ja, uh, maar Skype heeft de hele week al uh, in virus. Pure. Ja. ja, maar goed, um, b -b -b -b -b even kijken, slecht weer in Italië. Ik hoop dat dat de kourier niet in problemen brengt, want als het goed is, uh, is er eentje met speciale zwaailichten onderweg naar jou met een nek te zeven. politie ja, precies. <coughs> nee, zover heb ik ze nog niet gekregen, maar... Um, als je ziet hoeveel ver... extra je ervoor betaald hebt om dat ding in Italië te krijgen... Dan zou het wel mogen, zou je zeggen, ja. Um, maar nee, hij ligt, hij ligt nog in Rome. Um, of tenminste, daar is hij inmiddels vertrokken vanochtend. Uh, staat volgens het tracking. Dus ik hoop dat hij heel snel komt, want ik kan niet meer wachten natuurlijk. <laughs> Oké, okay, ja, nou ja, ik ben, ik ben benieuwd. Uh, maar <kwijnt> dat jij uit Italië al door allerlei bochten verringt om zo'n ding te bestellen, dat illustreert wel de grote vraag naar uh, de Nexus 7 natuurlijk. Ja, en dat, dat bleek ook wel, of dat blijkt inmiddels ook wel. Want Google heeft uh, uh, in de Play Store, waar dat ding eigenlijk exclusief verkocht wordt uh, momenteel, nou, dat is niet helemaal waar, maar... Um, daar heeft uh, de, uh, Google de 16 gigabyte versie uh, even stopgezet. Die kan niet meer besteld worden. Want er is zo'n grote vraag dat gewoon uh, de, de productie niet bijgebeend kan worden door uh, Asus, de fabrikant van de tablet. Alleen de 8 gigabyte versie is momenteel nog uh, voorraadig of in ieder geval te bestellen. Ja, um, want <coughs> de 16 gigabyte versie wordt ook in winkels verkocht. Ja, die, die... Maar die wordt ook niet meer uitgeleverd volgens mij. Maar daar nee. kan je nog kans hebben dat je hem in een winkel vindt, zeg maar. In UK ja. of Canada of Amerika. Ja, die maar... kans is ook klein. Die bestellen ze natuurlijk ook allemaal via de Google Play Store gewoon. Ja, dat snap ik. Dat de principe, snap, principe snap ik ook niet helemaal. Want er is natuurlijk geen marge op dan. Um, maar in ieder geval, die winkels die, die, die zijn nog ook zo goed als uh, doorheen, uh, las ik. Dus, ja. dus ja, als, je, als je er echt één wil hebben, een 16-gigabyte versie, is momenteel even wachten. Um, maar goed, ik verwacht dat Asus en Google dat uh, binnen niet al te lange tijd... weer allemaal op een rijtje hebben en de voorraad uh, weer kunnen opbouwen. Ja, en daar verschillen wij van mening. En dat is een <coughs> stukje wat ik uh, ga proberen te tikken voor, voor Tablets Magazine... één uh, deze dagen, zeg maar deze uh -huh. week. Uh, even kort, maar ideeën daarover zijn dat... Um, Natuurlijk zullen ze wel weer nieuwe maken, zeg maar. Ik bedoel, daar twijfel ik niet aan. Alleen de iPad is bijvoorbeeld al jarenlang supply constrained. Dus ze kunnen er niet meer verkopen. Of ze. ze kunnen ze niet snel genoeg maken. Uh... Versus uh, mensen ze willen kopen, zeg maar. Ja. Tuurlijk zijn er wel eens iPadjes op voorraad, zeg maar. Maar nooit in, in, in interessante geta getalen. En altijd blijft het uh, een, een paar dagen levertijd eraan zitten. Mm -hmm. En dat zijn bijvoorbeeld ook de dingen die je dan terugziet in analyses, uh, financiële analyses. van Bijvoorbeeld op Asimco of New York Times of... Uh, Piper Jeffrey en dat soort dingen, dat de iPad supply constraint is. Dat heeft niks uh, uh, van, oh, oh, kijk die iPads goed zijn. Alleen dat is belangrijk om te beseffen dat als je een super populaire tablet hebt, dan moet je ze in enorme getallen kunnen maken om ze ook gewoon zoveel mogelijk mensen te kunnen bedienen van zo'n tablet. Ja. Het ding is alleen dat Apple al jarenlang zijn productie heeft kunnen opschroeven. Zelfs Foxconn en dat soort partijen gewoon geld heeft gegeven om een nieuwe fabriek te maken. He, gewoon een nieuwe fabriek neer te zetten en daar alle output van te kopen. Dus alle tablets die daar in die fabriek gemaakt kunnen worden. En daar heeft Apple dus in zoverre een voorsprong qua capaciteit. Mm -hmm. Ook dat is op zich allemaal niet zo, uh, heeft, wat denk je wat dan, denk je van, wat heeft dat nou met die Nexus 7 te maken? Het ding is alleen dat dit ding heel erg populair lijkt te zijn en dat die misschien wel in, in orde van grootte als een iPad succes zou kunnen hebben. Hè? Maar uh, Asus heeft gewoon niet de productiecapaciteit daarvoor, maar ze zijn ook niet in de positie om die productiecapaciteit neer te gaan zetten, hè? nieuwe fabrieken en dat soort dingen te gaan schrijven, of, uh, gaan neerzetten. Dat kost natuurlijk een jaar of wat. En uh, wie zegt dat de Nexus 72, om het zo maar eventjes te noemen, uh, ieder jaar wordt die, wordt die handel geüpdate en het is een hardware partner die dat samen met Google doet. Hè? Dus ja. volgend jaar is het logisch om te verwachten dat dat net zoals met de andere Nexus lijn is, dat het bijvoorbeeld een Samsung of een Motorola of een Acer of een whatever, whatever voor een ding is. En dat betekent dus dat Asus in dit geval van de Nexus 7 nu niet in de positie is om 15 nieuwe fabrieken neer te zetten om, het, om, om die ding te gaan verkopen. En je moet niet vergeten dat het een laag marge product lijkt voor Asus. Hè? Asus heeft natuurlijk ook nog een hoge marge producten zoals de Infinity en de Prime en de 300. Ja, maar dan praat je, je praat nou wel over inderdaad orde van grootte van de iPad, maar heeft de Nexus 7 die potentie? Want het is natuurlijk, ja. als je gaat kijken, uh, als je het even naast elkaar zou zetten, de 10 inch tablets, uh, 7 inch tablets, zijn 7 inch tablets toch meer een, een niche product, uh, relatief gezien. Um, daarbij uh, zijn er bij Android zoveel verschillende keuzes, dat ik me afvraag of die Nexus 7 wel echt ooit een tiende van die orde van grootte mm. van de iPad zou kunnen bereiken. Um, ik denk dat het niet zo is en, en dat het daarom altijd wel binnen de mogelijkheden van Google en Aces blijft... om via de een of andere weg daar altijd voldoende exemplaren van te hebben. Mm, ik vraag me dat af. <tossimus> ik, ik, ik denk dat... Uh... Net als de, de, de 10-inch tabletmarkt onderschat is in, in, in zulke beschrijvingen, zeg maar. Zou dat ook wel eens voor de 7-inch uh, tabletmarkt kunnen gelden. Natuurlijk is het zo dat uh, misschien wel Apple met een, met, een, met een competitor komt en dan moet die markt dus al sowieso. ...opverdeeld worden, hè? Uh -huh. uh, dus sowieso uh, denk ik, hè. De 10-inch markt, dat heb ik al heel vaak gezegd... ...maar laat ik nog maar een keer herhalen. De 10-inch markt is een andere markt... ...dan de 7-inch markt. Net zoals dat een Suzuki Swift... ...niet concurreert tegen een BMW 5. Ja. Het zijn alle twee auto's. Ze hebben ja. alle twee mooie dingen. De Suzuki Swift is een hele leuke auto... ...en een prachtig mooie value for money... Uh -huh. En de BMW is ook een hele mooie auto, zeg maar. Zo heb je dat ook met iPad en, en, en, en met, met Nexus in dit geval. Ja. En... Uh, ...of dat inderdaad uh, zo groot is als de iPad-markt... ...om het dan maar eventjes zo te benoemen... ...dat durf ik niet te zeggen... ...maar ze zijn nu al na een tijdje... Uh, na een, een week of drie of zo is dat ding te verkopen... ...en nu hebben ze zelfs delen de pre-order stopgezet. Dat is gewoon een teken dat enorm veel mensen dat ding willen hebben. En dat is in principe natuurlijk aan de een kant heel erg positief... ...aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... ...en hetzelfde argument gebruik je als Apple in die situatie zit hoor... ...maar als je ze niet uh, kan verkopen, dan heb je het te weinig gemaakt. Dat is de enige logische conclusie. Ja, precies. Maar de, dat, daar kan het dus aan liggen dat die verwachtingen van Google en Asus... Uh, wat aan de lage kant waren, of dat ze in ieder geval uh, laag ingezet hebben... om, om niet, uh, geen overproductie te hebben um, en uiteindelijk met een probleem te komen zitten. Um, en en dat, dat, dat misschien die productiefaciliteiten die Asus en Google hebben... dat die momenteel op, op 50% draaien... <laughs> ja, je, je weet het niet. hè? Misschien kan Asus wel heel veel van die, van die tablets ja. aan. Ik weet en? niet of Asus eigen fabriek heeft of ook via een Foxconn of een weet ik veel wat werkt. Want als jij genoeg vrienden hebt uh, uh, qua hardwarefabrikanten, dan uh, kun jij heel wat producten produceren door een fabriek zeg maar, te leasen slash op te kopen uh, voor een bepaalde periode. Ja, en daar maak je volgens mij een denkfout. Of in ieder geval, nee, niet een denkfout, maar... Uh, uh, no nogmaals, ik ga proberen dat stuk te schrijven waar al die dingen een beetje uh, gelinkt staan naar andere bronnen en waar we het kunnen zien. Hè. Maar een van de dingen waar Apple op dit moment onbekend staat als het gaat om uh, in analyses van hoe ziet het bedrijf Apple eruit en hoe, hoe beweegt het bedrijf Apple zich in de markt, zeg maar. Mm -hmm. Is dat een van hun allersterkste punten is dat ze al voor de komende tien jaar alles hebben opgekocht. En je kan wel zeggen, je kan genoeg vrienden hebben. Het probleem is juist dat, dat dus niet zo blijkt, Apple, niet dat ze heel China hebben zitten, zeg maar, maar die hebben zo'n enorme grondstoffen- en productiecapaciteit opgekocht. En dat is bijvoorbeeld ook de reden dat de service van magnesium is gemaakt. Dat is niet omdat dat leuker klinkt, nee, dat komt omdat er gewoon geen aluminium meer te kopen is. Dat, dat zijn dingen die, die onderzocht zijn. Hè? Dat, bedoel, dat vind ik niet ja. omdat ik denk dat Apple zo tof is. Maar dat zijn, dat zijn de, de, de, de sterke punten van Tim Cook als, als Apple-leider, zeg maar. Dat, daar zijn ze al mee begonnen toen Tim Cook nog onder Steve Jobs werkte. Maar Tim Cook staat er juist onbekend dat hij zo geniaal is om gewoon te zeggen van... Oh, ja, nou, we kopen wel, uh, hoe, hoe, wat, wat kost het om een, een plaat aluminium bij jou te bestellen? Ja, dat kost 10 euro. En wat kost het om al jouw platen aluminium voor de komende 10 jaar te bestellen? Krijg ik dan korting? Ja, ja, dan krijg je wel korting, ja. Dan kost het opeens nog maar 3 euro per plaat. Ja. En als ik jou nou geld betaal om nog 20 fabrieken die aluminium kunnen, uh, kunnen verwerken neerzet. En koop ik die ook allemaal? Ja, dan kost het 2,50 euro, weet je wel. En... en een beetje gechargeerd is dat natuurlijk, maar dat is wel de situatie zoals die is. Ja. En, en dat betekent dus dat, dat dit soort enorme successen, uh, of in ieder geval in potentie enorme successen, al gewoon een extra hoorde te nemen hebben. Ik, ik zeg ook helemaal niet dat het onoverkomelijk is, alleen maar dat is wel eens een keer interessant, denk ik, om eens wat uitgebreider te beschrijven in een post, omdat dat een van de dingen is die je... Uh, niet zo heel veel leest op andere websites. En wij zijn natuurlijk wel een beetje van de originele content, hè? Precies. Maar denk je dan ook dat. Acer wellicht nu de fabrikant is die de Nexus 7 maakt. Maar dat het eigenlijk. De trend voorgezet wordt dat wellicht de Nexus 10. Of een opvolger van de Nexus 7. Door een Samsung. Of een. Wat hebben we nog meer? Acer of zo gemaakt wordt? Ja, dat ligt wel in de lijn der verwachting natuurlijk. Want anders zouden ze. ...de relatie met hun andere hardware partners enorm onder druk zetten natuurlijk. Mm -hmm. Maar qua Van... smartphones krijg je, ook alleen, heb je momenteel ook alleen nog maar de Samsung Nexus. Ja, maar daarvoor was het de... Uh, uh, ...whatever Nexus en de Motorola Nexus is er al geweest. Dat is al nummer drie of zo, hè? Is dat is wel, oké. Ja. Dus de, de, de, de Nexus-lijn wordt elke keer door een andere fabrikant gemaakt. En toen Motorola uh, gekocht werd, Motorola Mobility, door Google ging het natuurlijk al van oh oh, gaan ze nou alle dingen bij Motorola maken? Dan zijn alle ha uh, hardware partners boos. Nou ja, nu lijken ze al zichzelf door een bocht gevrongen te hebben om dat met AS te doen. En zoals het verhaal gaat is dat Eric Smit dat ding van die Memo 350 of zo, was het toen ook alweer? Mm -hmm. Memo 250 zag. 370, ja. Whatever. Die zag zo'n ding voor voor weinig, zeg maar. En toen dacht hij, hey, dat is wel uh, veel voor weinig. Kunnen we daar niet minder in stoppen en voor nog minder gaan verkopen? En dat was twee maanden nadat hij aankondigde dat Apple met een tablet, of Google met een tablet zou komen. Dus dat is weer een ander verhaal. Dus, dus het is niet zo dat dit een jarenlange planning en verhaal is geweest tussen tussen. Uh, Google en, en, en Asus, het is meer een opportunistische kans die Google heeft gepakt... ...toen ze zagen dat Asus met een, een, een low-end product in prijs, zeg maar, met goede specs ging, ging komen. Ja. Maar over die productievraag komen we dan een andere keer wat terug. Uh, natuurlijk moeten we wel eventjes met die productie... Uh, vraag doorgaan als het gaat om de kwaliteit van de productie, want daar komen ook steeds meer berichten over naar buiten die toch wel zorgwekkend zijn. Ja, precies, maar aan de andere kant denk je, daar hebben we het ook volgens mij al een keer over gehad, uh, dat elk product wel zijn dingen heeft, zijn kinderziektes heeft en uh, sure. goed, uh, dat heeft de, de nieuwe iPad ook. Um, maar goed, de, de Nexus 7 die heeft inderdaad, uh, die zou bij bepaalde gebruikers uh, een display probleem hebben in de zin van dat display los raakt van de behuizing. Dus iets te hoog komt te liggen of los komt te liggen. En dat zou veroorzaakt worden doordat de schroeven die uh, de, de, de kruiskopschroeven zeg maar, waar gebruik van gemaakt wordt, niet goed vastgedraaid zijn. Dus die zou je als gebruiker door het, het klepje aan de achterzijde eraf te halen, die schroeven wat kunnen aandraaien. Minimaal, huh. want anders breed je het scherm. Dan zou het weer stevig vast moeten zitten. Nou, nou, Durf jij dat? <coughs> ja, kijk, als mijn, als mijn scherm dadelijk los zit als hij aankomt, heb ik mm -hmm. weinig keus. Ik weet niet of ik terug kan naar Google hiermee namelijk. Het uh, ding wordt niet verkocht hier namelijk. Dus ik zal wel proberen om, om even met een uh, schroevendraaier wat schroefjes iets vaster te draaien zonder dat het scherm breekt. Filmpje. Precies, dat uh, moeten we wel even opnemen voordat het fout gaat. Uh, maar uh, ja, goed, uh, dat, dat zijn van die dingen, ja... Oh, ik, ik, ik, ik, ik, kijk, we moeten het er even over hebben, omdat het gewoon een onderdeel is van Tuurlijk. waar we het altijd over hebben. Ik zeg ook niet dat dat nu meteen betekent dat het helemaal <kuggen> is of zo. Uh, maar dat nee, is ook vindt... een van de problemen. Een ander probleem schijnt oververhitting te zijn, zodat de linkerkant of het is het de rechterkant van je beeldscherm niet meer werkt. Oh, daar heb ik nog niet reis. Ja, dat staat bijvoorbeeld op geek.com, nou, dat is ook uh -huh. geen misselijke website. Uh -huh. En het schijnt vooral tegra-spellen te zijn, als die worden gespeeld. Nou, we weten allemaal van Techra dat, dat dat is de speciale ja, hoe noem je dat? lijn met spellen die wat meer grafisch en dat ja, soort dingen vragen. Nvidia, ja. En dan, en dan oververhit uh, uh, de processor, lijkt het, of in ieder geval het scherm. En daardoor is de rechterkant van het scherm niet meer te gebruiken. Ook dat is natuurlijk wel iets wat vrij beroerd is en dat wat we in de gaten dat, dat moeten houden. Dat is ik een stuk erger, want dit, kijk, want het ene probleem dat het display losraakt, zou je nog op de een of andere manier op kunnen lossen. Dat is in principe die adhesive, of hoe noem je dat? Dat is een soort van lijm die een beetje losraakt, of de schroeven die niet vastzitten. Dat zijn hardware dingen die nog wel op de een of andere manier op te lossen zijn. Maar ja, als, het, als, het, als dat ding te warm wordt en daardoor het uh, display uh, kapot gaat, ja, dat is toch wel een stuk erger. Dan zit je een beetje richting de Aces uh, Transformer Prime-problemen die niet opgelost worden. Ja, maar je uh, moet er wel bij zeggen: het schijnt wel dat als je het dan even uitzet en dan weer aan, dan is hij weer afgekoeld en dan doet hij het wel weer. Alweer, oh, oké. Okay, nee, ik dacht echt dat het display kapot ging daardoor. Okay. Nee, maar wel onbruikbaar wordt. En ja. het is natuurlijk is... ook niet echt leuk dat je. Dat je, dat je elke keer van tevoren moet bedenken... ...oké, okay, ik ga nu naar The Verge en dan kies ik op Reviews... ...en dan ook, oh, kak, ik kan niet meer dan twee stappen doen... ...want dan is mijn ding oververhit, zeg maar, weet je wel. Dus, je moet, dus het, dat is wel iets om in de gaten te houden... ...maar dat zijn een beetje de kanttekeningen die er op dit moment bij zitten. En als laatste over de Nexus 7... ...of zeker ook over die vraag naar de Nexus 7... ...het lijkt er ook op dat Apple, of uh, Apple elke keer, uh, Google... Um, iets van een inschattingsfout heeft gemaakt... Uh, als het gaat om de vraag naar 8 gigabyte versus 16 gigabyte. Het lijkt erop dat iedereen... Uh, of niet iedereen, hè, maar dat het overgrote deel van de potentiële kopers... deze al iets heeft van, oh, wacht eens eventjes. Dus dat geheugen kan ik niet uitbreiden als ik dat ding heb... want het zit geen SD-kaart. Laat ik dan maar de grotere nemen. Uh, ja, ja. En terwijl Google had verwacht... dat het veel meer <kwijnt> mensen die, die clouds zouden gaan vertrouwen. Hè. Dus uh, Google Drive en dat soort dingen. Al lijkt dat toch wat... Tegen te vallen nu uit de eerste verkoopcijfers. Maar zou die 8GB <coughs> zo, niet gewoon in de markt gezet zijn om uh, te zeggen... Kijk, we hebben een tablet voor 199 dollar? Nee, ik denk echt dat Google uh, alle vertrouwen in had in het pushen van hun, van hun clouddiensten. We moeten natuurlijk niet vergeten wat Google is. Hè? En, en, en ik denk dat ze uh, echt de vertrouwen in hadden dat het vooral... Cloud-based uh, computing zou gaan worden en, en storage, zeg maar. Alleen consumenten lijken daar niet zo heel erg op zitten te wachten. Al kan ik me wel voorstellen wat je zegt, hoor. Dat, dat het een leuker back natuurlijk, hè. Van we hebben iets van... van um, 199 dollar. 199 dollar. Dus uh, dat zijn gewoon eventjes dingetjes die in de gaten gehouden uh, kunnen worden. Wat uh, heb jij ik, de cloud? De, heel beperkt, uh, voor, voor dingen als Dropbox wel bepaalde dingen, maar ik ben wel heel kritisch met de spulletjes die ik daar op sla. Wij doen bijvoorbeeld onze uh, uh, podcastdingen en zo in Google Docs, uh -huh. maar dat zijn niet echt gevoelige informatie, weet je. Oh, ik bedoel, uh, Tablet Guide schrijft toch wel over wat we, wat we op de website tikken, dus als ze dat doc vinden, ja, lekker belangrijk. Oh. Nee, precies. Hetzelfde geldt voor mij hoor. Uh, Google Docs inderdaad is eigenlijk het enige samen met Dropbox. En daar zet ik dan soms kleine bestanden in, uh, weet ik veel, een budgetberekening of zo. Of, of wat, wat simpele dingen die ik dan ook op mijn iPhone kan openen of op een tablet. Maar uh, het is niet zo dat ik inderdaad uh, iTunes in de cloud heb staan. Of uh, ja, mijn Dropbox met 50 gig vol heb staan. Nee, het, uh, maar kun je eigenlijk uh, applicaties bij Google in de cloud opslaan? Wat bedoel je daarmee? Um, nou, als je 8 gigabyte vol is op je Nexus 7, kun je dan... Uh... Een soort applicatie runnen vanaf de cloud? Ja. Nee. Nou ja. Ja, dat... Niet dat ik weet in ieder geval. Nee, volgens mij niet. Ah. nee. nee. Maar goed, um, toch zijn dat eventjes de dingetjes die, die, die interessant zijn. En uh, laten we niet vergeten dat die geruchten over die iPad mini nog steeds blijven. Ja. En uh, dat Google in principe redelijk ervan gaat aan het balen zou zijn op dit moment waarschijnlijk. Hè? Dat ze niet die dingen meer kunnen maken en verkopen. Want hoe meer ze er hebben verkocht voordat Apple op de markt komt, hoe groter marktaandeel ze hebben voordat een ander komt. En, en, en dat blijft belangrijk, hè? Ja, en het is, het is toch ook weer een beetje. Uh, ze, ze blijven in het nieuws hierdoor, hè? Kijk, de, de dingen van mij uitverkocht zijn en het staat op elke website, ook die van mij ook. Maar uh, de, ja, het blijft, het blijft, ze blijven om aandacht vragen en dat is ook alleen maar goed. Voor, tenminste, voor hen voor dan. Ja, ja nee, dat, dat, dat is ook wel weer zo, inderdaad. Uh, Oké, okay, nou ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij vandaag binnenkomt, je uh, nexus 7. En dan, uh, ik ga nog één keer refreshen. Nou, doe maar dan. Live refresh. Ik zie dat, uh, dat er op de lijst ook nog wat dingen staan over, um, over Asus. Ik dacht dat we daar vorige week meer dan duidelijk over waren. Maar misschien moeten we het nog maar eens herhalen, een <coughs> zo te zien aan de dokter. Nou ja, dus niet omdat we het erover gehad hebben. Maar het is meer omdat er weer wat informatie naar buiten kwam. Uh, over de, over de, over de is, is uh, was al enigszins wat bekend dat het in Nederland onzeker was. Nou Dat is eigenlijk alleen maar bevestigd door Asus van... Ja, die komt, uh, of hij naar Nederland komt en wanneer, dat weten we niet. Eigenlijk uh, ga jij er, al meer dan, dan dat ik ervan uit ga... Uh, vanuit dat hij dat niet naar Nederland komt. Het uh, ja, ding komt nooit naar Nederland. That nee, die kans word. wordt steeds kleiner. Uh, um, maar goed, dat ding krijgt wel een Android 4.1 Jellybean update. Uh, is leuk voor degene die hem geïmporteerd <laughs> hebben waarschijnlijk. Uh, <laughs> wat? Niks, niks, niks. Maar uh, interessanter vond ik dat er gisteren uh, Asus Amerika... Uh, van zich heeft laten horen wat betreft Jellybean updates voor de Transformer en Slider families. Komen nooit. Uh, wij hebben dus twee weken geleden gezegd dat de uh, Transformer 101 en de Slider geen update naar Android Jellybean krijgen. Toen kwam ACES Duitsland daaroverheen. Nou, wat een onzin, speculatie, die Hollanders die weten helemaal niks. Uh, want zoals het er nu uitziet komt die update gewoon. Kwam ACES Amerika gisteren. Ja, de Transformer Prime, de 300 en de TF700, dus de nieuwste modellen, krijgen zeker een update. De andere modellen, weten we nog niet, zijn we aan het onderzoeken. Dus die zijn nog minder stellig dan ASUS Duitsland. En mijn idee begint het er inderdaad steeds meer op te lijken dat het gewoon dat jij het in eerste instantie gewoon heel goed geïnterpreteerd hebt wat en Lux gezegd heeft. en Dat eigenlijk die update naar Jelly Bean voor de lagere modellen helemaal niet meer in de planning staat. En dat ze puur kijken van wat is de reactie van de consument. Gaan we dat wel en niet doen? Hoe kunnen we, kunnen we ermee wegkomen? Denk exact hè. Dat is exact uh, de situatie zoals die is. En dat komt er gewoon niet. Tenzij dus blijkt dat ze er niet mee wegkomen. En dat is een ander dingetje wat al een tijdje als draft in je admin staat. Van, hé, hey, help, mijn Android tablet heeft nog geen aangekondigde update. Het enige wat dat betekent, is dat de fabrikant aan het kijken is of ze er mee weg kunnen komen om het niet te doen. Ja. Want het is gratis en super goede publiciteit om aan te kondigen dat je het wel doet. Maar het kost geld. Precies. Dus als ze het doen, dan hadden ze nu al, als ze, als ze weten dat ze het kunnen doen en dat ze het doen, dan hadden ze er nu al mee gekomen. En dan gelul over, ja, er moet gekeken worden of het met onze hardware werkt. Bullshit. Ik bedoel, hou op hoor. Ik bedoel, dan, dan ben je ook weer echt een retard als je dat niet snel kan, kan, kan onderzoeken. En ja, je je sowieso je situatie, je, je, je proces niet goed op... Wow. Wat doe je? Niks. Oké, okay. nee, je moet niet echt aan je, aan je microfoon friemelen zeg maar. Ik oh, zit nergens aan. Oh, weird. Uh, dan hebben ze dat uh, proces niet goed uh, voor de bakker zeg maar. Want dan verkoop je dus bijvoorbeeld een uh, whatever. Een, uh, de, de Transformer was een high-end tablet, hè. Ja. Laten we niet vergissen. En werd maart vorig jaar verkocht, hè. Het is niet zo dat dat ding ook weer tien jaar oud is. Nee. Uh, uh, de, de, dus hou daar, hou daar rekening mee. Overigens geldt hetzelfde voor iPad 1 hè, dat het een schande is. Want die krijgt geen iOS 6 en die werd ook nog in maart vorig jaar verkocht. Dus het ja. is niet zo dat, dat het heel zeldzaam is. Alleen het zijn wel dingen uh, uh, die je moet beseffen en dat je, dat je, dat je niet te veel mag van verwachten. En uh, ik gebruik het. Apple voorbeeld hier in dit geval bij, omdat we daar allemaal zeg maar de perceptie van hebben dat het perfect is eh, qua updates. Mm -hmm. En het is een heel stuk beter geregeld. Maar vergis je niet: de iPad 1 krijgt geen iOS 6, terwijl die dus zeg maar februari vorig jaar nog werd verkocht. Uh, hoe durf je dan eigenlijk te verwachten dat dat voor de Asus Transformer wel geldt, terwijl Android echt een veel slechtere track record heeft als het gaat om, om updaten. Dus het is helemaal niet zo'n rare conclusie ook geweest. Nee, precies. En, en, en wanneer fabrikanten zeggen van ja, moeten we inderdaad nog onderzoeken of dat hardware technisch kan. Ze hebben overigens met Jelly Bean uh, drie maanden geleden al een betere versie gekregen. Uh, dat weet ik niet precies, maar dan nog is het nu al lang genoeg tijd. En daarbij uh, de Motorola Zoom, de originele. Mm -hmm. Die is volgens mij in 85 uitgebracht of zo. Ja, <laughs> sweet. Uh, ja, volgens mij uh, was die voor het eerst te zien in een Back to the Future film. Dus ik weet niet precies. Maar dat is een echt een heel oud ding. Met echt oude specs en die krijgt hem ook. en precies, nou, dat, dat, ja. dat is dus alleen maar uh, Googles manier om te zeggen van... hé, hey, bitches, dit kan gewoon. Dus... Uh, uh, niet, niet janken, maar de tactiek van, uh, van fabrikanten is gewoon kijken of we ermee weg kunnen komen. En eigenlijk nemen ze een beetje voorbeeld aan Samsung, want Samsung lijkt er ook nog steeds mee weg te komen. Die hebben nog niet eens 4.0. Nee, ja, goed, ze zijn dan vorige week uh, rustig aan mee begonnen in, in Europa, maar uh, <laughs> verwacht niet dat, ik verwacht inderdaad niet dat daar ook nog eens een keer Jelly Bean overheen komt. Want die zou je dan ergens in 2014 kunnen verwachten. Exact, dus wat? Nou ja, goed, uh, dus oh wel, we zullen het zien, maar... Uh, voor de duidelijkheid, wat we nu al wekenlang zeggen, dat ding komt niet hoor. Die ASUS-platform komt niet naar Nederland en die update komt niet naar je, naar je machine. Jammer daarbij bij mij. Precies. Maar uh, goed, er komt wel een andere interessante tablet, uh, waarschijnlijk, die gewoon wel uh, Jellybean krijgt. En dat is de MediaPad 10F HD, Full HD, uh, van hmm. Huawei. Um, de Huawei heeft in Nederland uh, een, een 7-inch MediaPad gelanceerd. Die heb, die heb ik ook ooit gereviewd, dat is alweer uh, een maandje of 4-5 geleden. Dat is een redelijk leuke tablet, een kale versie van Android en daardoor redelijk stabiel. Um, maar de Mediapad is echt de twintig keer de overtreffende trap, want daar zit echt alles op wat je als Android-liefhebber wellicht zou willen. Uh, waaronder uh, de, dus de meest recente versie van Android momenteel, Android 4.0, uh, straks Android Jelly Bean, daar ga ik even simpelweg vanuit. Quadcore uh, quad-core processor, 2 gigabyte aan, aan werkgeheugen, dat hebben we volgens mij nog niet eerder bij een Android tablet gezien. Uh, dus dat zou ook al flink moeten meewerken. We hebben volgens mij we hebben nog geen één tablet gezien, sowieso? Ja, Windows tablets. Oh, oké. Okay. Die wel. Uh, full HD display, hè? dus uh, meer dan Full HD. 19... 1920 bij 1200 pixels. 160 gigabyte cloud-opslag, krijg je erbij. Uh, noem maar op, het zit alles op en aan. 8 megapixel camera met LED flash. Dus het is een hele uitgebreide tablet, het ziet er ook nog eens vrij uit. En hoe hij heeft laten weten dat hij in oktober naar Nederland komt, is wel wat aan de late kant hoor. Want dan zit je eigenlijk alweer dichtbij de volgende, uh, uh, hoe noem je het? De, de volgende ronde, om het maar zo te zeggen. Waarin andere fabrikanten ook weer hun opvolgers gaan, gaan lanceren. Dus dat, dat is misschien wat aan de late kant. Maar goed, uh, die tablet heeft wel alle specs waar je als Android gebruiker wellicht warm van zou kunnen worden. Als ik dat zo lees, hè, komt in oktober naar Nederland... dan denk ik bijna van... hé, hey, zouden ze dan dat gelijk uh, uh, lanceren met hun Windows 8 versie? Dus dat je hem kan kiezen in de winkel? Van ik wil een, uh... Ja, dat zijn wel de plannen. Inderdaad, wij, uh, de, de CEO heeft dat volgens mij aangegeven... in gesprek te zijn met Microsoft van... Uh, we willen een MediaPad 10 FHD of een opvolger daarvan... Uh, met Windows 8 lanceren. En het lijkt mij nog niet eens zo'n uh, slechte keuze... want qua specificaties zou deze tablet uh, makkelijk... Uh, tussen aanhalingstekens... Uh, de uh, Windows 8 versie moeten kunnen draaien, of Windows RT. Ja, dus dat, dat zou bij mij wel een, een mooie, uh, mooie optie zijn, ja. Okay. En interessant is dat uh, de Mediapad, net als de Transformer familie van Aces uitgerust, uh, kan, uitgerust kan worden met een keyboard dock, bijpassend keyboard dock. Dus dan kun je er ook weer een zo, uh, zo goed als een laptop van maken. Het enige wat we eigenlijk nog niet weten is de prijs. En uh, ja, je kunt het direct gaan omrekenen vanuit uh, China, want daar wordt dat ding uh, vanaf volgende maand voor 380 euro omgerekend letterlijk verkocht. Voor uh, je prijs? Ja, dat, dat zou je zeggen, maar ik denk dat er hier in Nederland minimaal 100 euro bovenop uh, komt. Oh. Maar goed, het 480 euro voor die specificaties is nog niet eens zo slecht. Kijkend naar bijvoorbeeld de Acericony Tab A700, hè, die uh, is ook voor 499, of 499 euro in Nederland te koop. Ik heeft... ben benieuwd of, uh, of Asus uh, MediaPad, uh, of hoe noem je dat, Huawei, gaat aanklagen. Wie gaat die aanklagen? De Huawei. Waarom? Door, door Asus. Door de ik, Transformer? Ik heb, ik heb, ik, ja, ik heb het plaatje gezien met de, de doc en uh, dinges. Is on, niet te onderscheiden van de Infinity. Nee, ja, dat zou je laten zeggen, ja. Ik ben benieuwd gewoon, hè. ja. Gewoon, ja, ja maar goed, de, de interessante tablet, um, die komt dus in oktober naar Nederland. De prijs is nog niet bekend, maar daar uh, verwacht ik wel veel van. Um, even tussendoor, ik, ik denk overigens dat we die Galaxy Note 10.1... wel uh, zo langzamerhand een beetje moeten gaan vergeten. Meen je... Ja, het duurt toch wel erg lang en ik heb Samsung Nederland om reactie gevraagd. En, en goed, ik krijg helaas maar heel weinig uit die mensen getrokken. Wie ben jij dan Martijn? Ja, precies. Wie ben jij dan? Ben ik? Nee, ze zeggen altijd: ja, zodra we iets weten, ben jij de eerste. Nou, dat is dus niet waar. <laughs> Maar goed, die weten nog helemaal niks. En bovendien zie ik ook eh, in andere landen helemaal niks verschijnen over die tablet. Dat heb je dus geen ooit een keer op amazon.com als een pre-order. Bij tabletcenter.nl is je nog steeds als pre-order volgens mij te bestellen voor 599 euro of zo. Holy fuck! Maar eh, we horen helemaal niks meer van. En eh, wil Samsung nog een beetje eh, kans hebben vo voordat de volgende ronde weer komt met nieuwe tablets. Ja... Dan, dan, dan zal, zal ze toch op moeten schieten. Uh, de enige kans die ik nog zie is tijdens IFA 2012. Eind augustus, begin september is die beurs in Duitsland, in Berlijn. Daar heeft Samsung een, een grote Galaxy-aankondiging gepland staan. Dus daar zou die nog gepresenteerd kunnen worden. Maar ja, het is een beetje dubbelop natuurlijk. Uh, we hebben hem tijdens het Mobile World Congress in februari al voorbij zien komen. Weliswaar met dual core processor en een iets ander design. Dus wellicht uh, gaat Samsung nu opnieuw, opnieuw uh, groots presenteren en, en uh, kunnen we een week later uh, in de winkel kopen. Ja, maar het was, het was wel uh, uh, een paar maanden lang Android's grote hoop, zeg maar. Wat ja, maar er is, uh, kijk, je weet het. Ja, nu is het begonnen, he? weer. ja. niks. Ja, ja. Zoveel nieuwe dingen voorbij zien komen de prijzen gaan alleen maar verder naar beneden, denk ik. Dus Samsung uh, moet ook na gaan denken van ja... Misschien was ons eerste idee om dat ding voor 599 euro, 649 euro in de markt te zetten. Ja, ik denk dat je daar niet meer mee wegkomt met een 1280-800 display. Een eigen processor en niet verder heel, niet heel veel spannend. Ja, inderdaad. Ik kan me wel wel voorstellen. Jammer. Hé, hey, uh, wie je net over die Mediapad had, hè, dat die vorige redelijk stabiel was. Toen bedacht ik me opeens van, hé hey, verrek, ik heb deze week nog een review bij jou op de website gepubliceerd. Van de Acer Iconia. Ja, en ik heb net even... Ik heb net even snel gekeken in de vorige aflevering van de podcast. Die hebben we er nog niet over gehad. Nou, ik dus van wel. Ik even... Ja, nou uh, eigenlijk uh, redelijk uh, positief. Ja. <laughs> ja, ja. ik denk Die kans moet ik aangrijpen natuurlijk. Hè? Nu dat ik een keer ook uh, heb ik gezegd van hey, het werkt een beetje. Dat, uh, of het werkt redelijk goed zelfs. Dus uh, de AC Iconia A15 is een stabiele tablet. Ten... En het is een in tegenstelling Android. tot de transform de 300. In tegenstelling tot bijna alle andere tablets. Ja. Ja, Samsung doet het ook wel redelijk stabiel meestal. Ja. Maar, uh, wauw. Wow. <laughs> uh, kijk, voor de rest is het wel een, best wel een dik ding. Hij is zwaar en zo. Uh, in een reviewfilmpje kan je het ook in, uh, vergeleken zien met uh, een soortje andere tablets. Mm -hmm. Daar kan je toch ook duidelijk zien, denk ik wel, dat het een joekel van een apparaat is. Uh, maar, daar krijg je dus wel tegen, staat wel tegenover dat er een supergoeie batterijleven in zit. Mm -hmm. Hij is uitbreidbaar met een micro-SD-kaart. Voor sommige mensen is dat nou eenmaal leuk. Hij wordt standaard al geleverd met 32 gigabyte. Het scherm is van meer dan acceptabele kwaliteit. Het is geen IPS display en het is geen iPad 2 display zeg maar. Of zelfs niet een, uh, ik heb dus nu de derde, je, je verwees gewoon een beetje aan hè? Ik heb nu dus de derde Asus 300 hier liggen, zonder light leak eindelijk. Uh, en daarvan is het scherm dan, als je, als je geduld hebt om drie van die dingen te bestellen, zeg maar, dan is het scherm beter. Maar het doet, doet niet veel onder voor elkaar. Het scherm hoor je maar in principe niet over klagen, maar het is niet het beste scherm, zeg maar. Maar de resolutie is oké okay, en als je er gewoon goed voor zet, is dat een prima ding. Uh, hij is alleen, uh, ja, 450 euro of 430 euro dat en dat, net dat, dat is wat duur. te duur. Maar als die 399 euro zou zijn, dan zou die op uh, de prijs van het Transformpad 300 vallen. En dan zou het nog een serieuze afweging kunnen zijn. Um, maar, nou, nog steeds wel hoor, want je krijgt natuurlijk dubbel veel geheugen ervoor, toch? Volgens mij is de Transformpad 300 ook uh, 32. Oh, okay. um, maar volgens mij, de, de A510 beschikt ook nog HDMI en USB op de tablet zelf. En ja. Dat heeft de Transformpad uh, dan weer niet. Dus dat is ook een overweging waar het absoluut. Je, je, wel HDMI? Op de uh, Transformpad, ja, ja, ja. Maar goed. Ja, die heeft het, die heeft het wel hoor. Oké, okay, nou ja, goed. Geen USB dan, dan moet je dan weer een dock verkopen. Oh ja, we hebben geen USB, zo te zien. Nee. Nee. Ja, inderdaad. Maar goed, inderdaad, een interessante tablet om, om, uh, om op je shortlist te hebben staan, lijkt mij, ja. Ja, nee, dus uh, als je echt uh, geld in je broek hebt branden en je wil niet wachten op uh, beter of andere, nieuwere tablets, want dan kan je wel blijven wachten tot je ons weegt, um, uh, zou ik die uh, durven aan te raden als een van de weinige Android-tablets? Oké, okay, nou, is goed om te horen. Laten we hopen dat die trend volgt wordt. Ja, dat lijkt me ook leuke nieuws. En dan uh, kunnen we meteen over naar de Acer Windows 8 tablet. Volgens mij hebben ze gewoon deze a 15 aangekondigd met, met Windows 8, toch? Of... Nee, nee, het zijn wel echt, echt hele andere tablets. Qua design en oh. qua, qua specificaties. De specificaties zijn nog niet allemaal bekendgemaakt. Um, maar het zijn, het zijn echt meer zakelijke tablets wat ze beschikken allebei. De IconiTab W510 en Iconitap W700 uh, over een uh, Intel processor. Begrijp je met verwarring? De A510, Android 510, de W510, Windows 510. Ja, ja, ja. En het zijn dus niet dezelfde hardware kennelijk. Nee, um, want ze zijn echt gericht de zakelijke gebruiker... terwijl die Android varianten uh, meer gericht zijn op de consument. En ze, uh, daardoor krijg je er ook een, uh, bij de W510 een uh, soort van dock-slash-standaard bij... waardoor je makkelijk in hoeken kunt presenteren. Bij het grotere, hogere model, de W700, krijg je er een wieg bij... Uh, waarmee je hem in kan leggen en ook weer in allerlei hoeken kunt gebruiken bij presentaties. Uh, die zijn vooral echt, echt gericht op productiviteit en de, uh, ook het design of, of de, de grootte van het display. De W700 schiet over een uit mijn hoofd 11,6 inch display. Dus er zijn nogal wat verschillen hoor. Um, en qua prijs zullen ze ook uh, aan de hoge kant zijn. Uh, Ees e heeft nog niks laten weten qua prijs, maar ik verwacht uh, de w w nee, uh, sorry, W700 toch wel ergens richting de 800 euro, 900 euro te gaan. Um, ik wil het er niet meer over hebben. Het maar, is. maar goed, het is niet, voor consumenten denk ik niet heel erg interessant. Misschien dan die kleinere W510 nog, maar uh, dat moeten we allemaal nog maar zien gebeuren. Um, die komen in oktober naar Nederland gelijk met de lancering van Windows 8. Dus dan uh, Tegen die tijd moeten we alles maar eens op een rijtje gaan zetten wat Windows 8 tablets betreft. Want ik denk dat het merendeel toch niet echt zo aantrekkelijk is voor uh, consumenten. Dat je dan een paar tablets overhoudt van een, wellicht een Microsoft en een, een Asus, misschien een modelletje of twee. Die uh, de moeite waard zijn voor uh, de consument. Hmm. Oké, okay, nou even snel door de updates heen dan. Ja. ViewSonic uh, die had een aantal interessante modellen gelanceerd tijdens Mobile World Congress afgelopen februari. Dat waren E70, uh, de G70, E700, 100, G900. Uh, allemaal modellen. Allemaal leuk en aardig. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. Maar ViewSonic heeft besloten, daar gaan we niet meer doen. Die gaan we allemaal schrappen. <laughs> Want uh, de specificaties, uh, kunnen, we kunnen qua specificaties niet concurreren met wat er momenteel op de markt te verkrijgen is. Dus we gaan nieuwe modellen lanceren. Die worden waarschijnlijk tijdens IFA 2012 eind augustus, begin september uh, gepresenteerd. Maar er is in Amerika al een, al een model opgedoken, de E72, dat zou dan de opvolger zijn. Uh, die is bij de uh, FCC, de Amerikaanse Keuringsinstantie voor, de, voor Communicatie. Daar komen alle producten eerst langs voordat ze gelanceerd mogen worden. Um, die bespreekt over iets betere specificaties maar dat is nog steeds niet je van het hoor uh, 1024 bij 600 pixels uh, dual core 1 gigahertz processor 1 gigabyte RAM ja goed, de fusel moet het zelf weten ik denk niet dat het heel veel verschil gaat uitmaken maar er komen dus nieuwe modellen aan en de oude modellen kunnen allemaal vergeten ik zie kans om uh, wat uh, extra geld te verdienen dan tegen die tijd Zo. weet je nog wat piepers, piepers zijn? piepers? aardappelen ja, en wat zijn piepers nog meer? Of het waren piepers nog meer? Ik niet. Zo'n ding wat je aan je broekriem kon doen en uh, nog voor de mobieltjes waren. Ken je dat niet meer? Piepers? Dat je... Oh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, uh, wat toen gebeurde, stond er op de toenmalige marktplaatsen, zeg maar, twee piepers te koop, 25 euro. Ja, dan kochten mensen twee piepers en dan deden ze de, de, de bestelling open en er zaten de twee aardappelen in. En dan had je dus niet gelogen en wel 25 euro, of gulden toen nog, hè, dat denk ik zelfs, verdiend. Nu heb ik nog een Nokia E72 hier liggen. Nom, nom, nom, nom, nom. E72 te kopen. thee. En als ze het ding 500 euro, kost, zeg ik, gewoon 350 euro. En dan stuur ik ze gewoon een Nokia E72. <lacht> Wat lastig met de omschrijving ja. van het apparaat. Gekheid. Uh, uh, zijn er nog meer updates? Ja, uh, Jarvik. We hadden vorige keer al even gehad over dat Jarvik uh, steeds meer richting in het middenklasse segment gaat. Met uh, tablets die beschikken over onder meer de Google Play Store. Hè, een hele grote vooruitgang, tenminste een verbetering. Zeker, uh, zeker. Het uh, was het nog meer uh, mooier design, uh, hogere resolutie displays, IPS displays. Zelf ontworpen uh, processor. Is dat zo? Volgens mij is het een rockchip. Oh, so, ik dacht dat ze een dual core processor... Of zo, ze, hebben, maar... ze hebben nu inderdaad een tablet uh, gelanceerd... of het dan een eigen uh, dual core processor is. Ik denk het niet over, want het is, het is geen heel groot bedrijf... Jarvik. Uh, en dat importeert gewoon uit China volgens mij. Um, oh. Maar um, die uh, hebben inderdaad een, uh, de TAP 9-200 gelanceerd voor, uh, deze week. En dat is de eerste dual core tablet van Jarvik van En die beschikt ook weer over, over de wat betere specificaties... die we laatst tijd zien, zoals Bluetooth... Google Play Store, EPS Display, fraaier design. Dus er komen heel wat uh, mooie tablets uh, onze kant op van Jarvik. En dat vind ik een, een hele, goede, uh, hele goede set. Omdat Jarvik inmiddels wel naam heeft gemaakt in Nederland. En volgens mij be best goed verkoopt en ook uh, flink aan het groeien is. En als ze dit, uh, dit soort tablets tegen een, een prijs rond de 200 euro of minder hopelijk in de markt gaan zetten. Dan uh, zie ik daar zeker wat kansen voor. Maar ik zag deze tablet, die ik net noem, al verschijnen voor 250 euro. En dan zit je alweer boven de Samsung Galaxy Tab 2.7.0 in de buurt van de 10.1 inch Galaxy Tab. Dan zit je alweer op de prijs van de Nexus, Nexus 7. Dan wordt het alweer ja, lastig. Mini. Ja, mini. Precies, die komt er dan ook weer bovenop wellicht. Dus uh, ja, ja, ja goed, je kan, het wordt uh, nog maar zien hoe die markt zich gaat ontwikkelen. Want Java kan zich met deze Z om richting het middenklasse segment te gaan ook zomaar... Buitensluiten, zichzelf. Dat wordt interessant. Hm, ja, interessant. En dan nog als laatste, denk ik, eventjes uh, ons onvrede uiten over die organisatie. Hoe heet dat? Thuiskopieheffingsregeling, organisatie. Ik weet je... niet hoe die organisatie heet. Dat ben ik alweer, heb ik alweer uit mijn hoofd verbannen. Maar uh, het idee is duidelijk. Ze dus willen inderdaad het, een thuiskopieheffing zetten op alles waar media opgeslagen op opgeslagen kan worden en dat is dus uh, mp zoals wat eigenlijk al kende maar dus uh, ook tablets, smartphones, computers, ja, laptops. Even voor de jongere luisteraar: wat nu zo is als je een uh, leeg CD-tje koopt, een leeg DVD-tje koopt. Ja. Dan zit daar een, een, een extra heffing op, omdat uh, je daar gestolen materiaal op zou kunnen zetten. Want daar komt het dus op neer. Ja. Hè? Dat is dus gewoon nog een terugbrengen richting uh, muziek en filmindustrie. Omdat die mediadragers in staat zijn om, om, om whatever illegaal, tussen aanhalingstekens, content erop te kunnen zetten. Wat, zie, wat daar dus gebeurt voor de mensen die twijfelen, ze noemen je dus een dief. Ja. Als jij naar de Bruna gaat en je zegt, mag ik alsjeblieft uh, tien lege dvd'tjes? Dan noemt die, die, die verkoper uiteindelijk, hè, want die rekenen dat. Ze kunnen ook kiezen om het niet te doen lijkt me, maar ja, dan komen ze niet meer weg. Maar in principe word je op dat moment dus vuil boef genoemd in de winkel. Want je betaalt thuiskopieheffing. Nou willen ze ook alle tablet en, en, en mp3-eigenaren uh, uh, vieze dief gaan noemen. En dat is natuurlijk echt schandalig, echt. Zeker als je kijkt naar het succes van diensten als Spotify en zo. Dus er is minder aanleiding voor dan vroeger. Ja, ja en, en, en uh, ik kreeg ook zo'n reactie op de website uh, van Karin was volgens mij. Die zei van uh, ja, maar als ze dus een heffing erop gaan zetten, dan gaan ze er dus eigenlijk vanuit. Of dan, mag je, dan geven, geven ze jou dus eigenlijk toestemming om illegale content te gaan downloaden, want je betaalt er toch voor. In, in Kijk, en dat, dat, is, dat is dus een heel belangrijke opmerking van Karim. Wat Karim dus kennelijk niet weet, is dat het niet illegaal is in Nederland om films te downloaden en muziek te downloaden. Het is illegaal om het te uploaden en het is illegaal om software te downloaden. Okay. Maar muziek en films, dat mag. Het is niet netjes, hè, zeg maar, maar het is niet strafbaar. En vandaar dat die thuiskopieheffing een. een, een, een, een ja, zeg maar, een kans van slagen had toen om, om dat geïmplementeerd te worden. Maar er staat tegenover dat tegenwoordig deels van ons internet wordt gecensureerd. Bijvoorbeeld de Pirate Bay. Omdat dat soort spul daar te downloaden is. En daar gaat het dus, gaat de schoen vringen, zeg maar. Combineer dat met successen als Spotify en dat soort diensten. Uh, dan krijg je toch toch een situatie dat hopelijk die thuiskopieheffing, kans dat het geïmplementeerd wordt op, op tablets en zo, ik hoop dat die kleiner is, want anders zijn we aan twee kanten uh, consumenten aan het belasten voor iets wat dus niet verboden is. En dat is altijd een rare situatie in een economie. Ja, nee, klopt. En, uh, het, het levert natuurlijk meer nadelen op dan dat je de consument dubbel belast, want je belast ook. Uh, de winkelier uh, bijvoorbeeld, die kan de prijs gewoon niet, niet zomaar hoger leggen van een bepaald product. Dus die moet ook marge gaan inleveren. Uh, daarbij uh, krijg je het hele administratieve zooitje eromheen. Uh, wat niet bevorderlijk is voor winkeliers. En uh, fabrikanten zullen ook. Uh, kijk, het gaat niet om, om, om 20 of 30 euro die een tablet duurder wordt. Maar elke euro telt. Uh, en, en ik kan me voorstellen dat fabrikanten van, van tablets ook gaan denken van ja, in Nederland minder interessant, de lanceren we gewoon een aantje later. Want uh, die prijzen zijn daar toch een stuk, ik uh, denk dat daar is toch, toch iets hoger. Ja, goed. ja, maar ik weet niet hoor hoeveel het gaat schelen, want het is, ik, ik, ik ben nooit echt van het cd'tje schrijven Sorry. en zo geweest. Uh, uh, en dus ik heb er niet veel verstand van, maar ik weet wel dat er... Heel vaak op forums en dat soort dingen wordt verwezen van hé, je kan beter hier je cd'tjes uit het buitenland bestellen want dat scheelt zoveel. Okay. Uh, en, en Dus ik weet niet hoe groot, hoe, hoe groot het verschil is en hoe groot het verschil gaat zijn op tablets. Maar laten we gewoon eerlijk zijn en elkaar geen mietje noemen. Ik wil gewoon geen dief genoemd worden door, door, door, die, uh, door die organisatie. Ik bedoel, daar is geen reden voor en dat, dat pikken we niet. Uh, dat, dat daar moeten we op een gegeven moment, als dat lijkt te gaan gebeuren, moeten we eens kijken wie we daarin kunnen ondersteunen om daar wat... Uh, tegengast tegengeven, want het is ja. gewoon belachelijk hetzelfde zou zijn dat je gewoon als Nederlander volgend jaar januari een rekening in de bus krijgt van de Belastingdienst, of van, van CJIB in, in Leeuwarden, dus er ligt een brief van Leeuwarden en dan staat, hé, hey, even 250 euro afrekenen, en dan denk je, hoezo en dan bel je, en dan zeggen ze van, nou u heeft een auto, en echt iedere automobilist rijdt wel eens een keer te hard ja. maar we kunnen het we kunnen, kunnen niet allemaal controleren, dus reken nu maar gewoon vast af is het niet zo dat je daarna opeens wel te hard mag rijden. Het is niet zo dat het terecht is, want je hebt niet te hard gereden misschien wel, of je bent niet betrapt op te hard rijden. En dat zijn dus situaties die krom zijn. Nou, die rekening krijg je volgend jaar niet van het CAIB, want dat zou belachelijk zijn. Maar dat is op dezelfde manier belachelijk dat als je extra geld zou moeten betalen aan de Dixons of de Bol.com's of welke winkel dan ook, als je een tablet koopt. Absoluut nou, er zijn er dan nog meer onderwerpen die we de deze week nemen, hè? Eh, oh. uh, nee. Um, ik heb uh, niks meer staan. Ah, ik ben vergeten op te nemen. Oh, Dat weet Nee, niet. Nee, grapje. <laughs> Tot volgende week. <laughs>